In zijn, Belgische, wat, in zijn groene trui, wel, daar zit hij wel natuurlijk in de groene trui, rijdt hij. Ik zat al te zoeken naar de Belgische nationale tricot. Maar hij rijdt natuurlijk als leider van het puntenklassement in het groen. Ik zie ook de bolletjestrui. Kedel Evans, wow, misschien ook wel een aankomst voor hem. Maar dan moeten ze natuurlijk nog eerst die Italiaanse tijdrijden pakken. En die rijdt uh, nog altijd vooruit, heeft dat dorpje uh, Saint-Martin de La lieu achter zich gelaten. Dat was niet alleen een klimmetje, maar er lagen ook een drietal drempels. Goeiedag, zeg, dat waren flinke hoge drempels. Dat waren bijna drie korte klimmetjes achter elkaar. Maar dat ging allemaal goed gelukkig voor Adriano Malori Die onderweg is naar de laatste vijf kilometer. Volgens mijn in René Wuykens is het vandaag een Gilbert-aankomst. Hij zei, maar Philippe Gilbert gaat winnen. Nou, eens kijken wie er gelijk krijgt. Aard Philippe Filip Schilbert, gaat winnen. Dat zeggen we geloof ik elke dag de eerste week. Dat hebben we ook afgesproken met z'n allen. Maar eh, is het, een, het, is een, het is een lastige aankomst. Wie, wie tip jij nu, als je er zo'n beetje kijkt en daar vooraan ziet? Nou, nou, gisteren begint mijn glazen bol een beetje trubbel te worden, Tom. Dus ik, ik kan het niet zien voor vandaag. Maar wat voor soort... Krijgen we een gewone sprinter, laten we het zo zeggen... of moeten we toch een beetje aan de, de sterkere sprinters... dus de Schilbert-achtige, misschien Huushoff zelf, wie zal het zeggen... maar dat soort achtige mensen denken... Ja, ik denk toch wel, de, de helft van gisteren, die de eerste tien zat... die gaat vandaag ook weer meespelen. Oeh, kijk, dit, dit is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. De valpartijen die, die nog een beetje uitbleven aan het eind... is, is nu al aan de, aan de hand natuurlijk. Vijf kilometer, glad wegdekken, regen, krijgen we dadelijk omhoog. We gaan ook weer naar beneden dadelijk, voordat je de aankomst krijgt. En je weet, je moet bij de eerste tien naar beneden rijden. Dus dat gevecht gaat ook al beginnen dadelijk. Oké, okay, dus wij gaan in de glazen bol van aard niet weten wie er wint... maar we gaan wel kijken wie het gaat worden. Want Gio, Gio, we naderen nu toch echt, hè? Ja en een uh, valpartij van Leiplevi Levi Leipheimer De Amerikaan uh, reed in het verleden nog bij uh, Rabobank Maar rijdt nu bij Shack. En ja die trok eigenlijk zijn fiets een beetje onderuit En gleed toen heel lang door Tegen een uh, vangrail weliswaar uh, Lichtberg oprijdend Maar het was een beetje een rare val van uh, Leipheimer Die zal nu in zijn eentje moeten proberen Om dat peloton nog weer te pakken te krijgen Hij kan dus in ieder geval niet meedoen uh, Hier om de overwinning Want uh, wordt daar opgewacht door een aantal ploegmaats Maar ze hebben het peloton nog niet te pakken. Ik kan me niet voorstellen... dat Leipheimer daar op dat klimmetje nog uh, volle bak gaat. Nee, Philippe Gilbert inderdaad. Dat is natuurlijk de man op wie we gaan letten. Zoals al die andere dagen zelf heeft hij het al gezegd... voor de Tour de France. Ik wil hier drie overwinningen pakken... in die eerste week. Eentje heeft hij er uh, gewonnen. Dat was de eerste etappe op de Muur de Bretagne. Ging het mis, maar wie weet misschien hier een Ligieu wel. Negen seconden is het gat. Hij rijdt er nog steeds. Adriano Malori in de laatste vier kilometer. Inmiddels één prijsje heeft hij dus binnen... Wat hij... Hij is zojuist officieel uitgeroepen tot strijdlustigste renner van de dag. En dan te bedenken dat Raymond Kerkhofs, de verslaggever van de Telegraaf... die in die jury zit voor die strijdlustige renner... gewoon gekozen heeft voor uh, lieve Westra. Maar goed, blijkbaar mocht dat allemaal niet baten in een uh, bijna all-French jury. Hij heeft nog steeds een voorsprong hoor. Maar die voorsprong wordt steeds kleiner, want dan zie ik het peloton al komen... over die glibberige weg. Oeh, Mallory ook hoor. Die beswiept daar ook een beetje met zijn achterwiel. Ik ben benieuwd hoe dat uh, in het peloton gaat. Het peloton gaat uh, niet zo verschrikkelijk hard uh, door de bocht. En dan lijkt het daar allemaal goed te gaan, maar wat is het hier gevaarlijk hoor, terwijl we nog 2,7 kilometer van de finish zitten en nu zijn het de mannen van Matthew Goss die daar op kop rijden ik zie de complete trein van HTC op kop rijden, drie man het is heel chaotisch hier in die klim, want het publiek blijft echt tot het laatste moment op de weg staan. Maar goed, dat is inmiddels al voorop het publiek uit de weg geholpen door een aantal politieagenten. Daar zie ik dan dat hele pak omhoog klommen in inderdaad die lastige klim hierin, Liseu. We krijgen demarage van een man van Omega Pharma. En zo te zien is dat Jurgen van den Broek die daar probeert weg te rijden. Ik ben benieuwd of hij de ruimte gaat krijgen. Want het peloton erachter, ja, het breekt wel behoorlijk hoor. Want de ploegmaats van Matthew Goss, die trekken niet al te hard door. Goss is natuurlijk niet echt een klimmer. Die kan dit werk nou niet echt heel erg goed aan. En Philippe Gilbert. Ja, Jelle van Endert is het, zeg. Niet eens van de broek Jelle van Endert. Een knecht van de ploeg van Gilbert. Ja, en nu gaat Gilbert er natuurlijk niet achteraan. Dat zou toch wel heel Dom zijn. Maar daar zien we een demarrage aan de rechterkant van de weg. Is het een mannetje in het groen? Jawel hoor, het is hem hoor, Thomas Verclair. Verclair is ook uh, inderdaad opkomst op het uh, stelste gedeelte dus van die klim. En nog twee kilometer zijn er te rijden voor die twee rijders die uh, los zijn. En daarachter dus dat eerste deel van het peloton. Het is inderdaad Thomas Verclair en die Van Endert heeft toch nog een tweede adem gevonden. Want die zet weer even aan en zit nu in het wiel van Thomas Verclair. En dat is toch wel knap hoor als je daar kunt blijven zitten. Verclair maakt nu zo'n venijnig gebaartje met de elleboog van kom nou man. Maar ja, die Van Endert die denkt vriend doe jij het lekker zelf. Jij wil altijd zo graag op kop rijden. Jij wil altijd zo graag showen voor je eigen publiek. Dan mag je het ook zelf gaan afmaken. Verclair met een last aan het wiel. Jelle Van Endert. Dan kan het hele spel opnieuw beginnen, want die Van Endert neemt wel over, maar dat doet hij toch niet echt overtuigend. Verklaar schudt even het hoofd en dan komt het eerste deel van het peloton er weer overheen. En zien we Cadel Evans in het wiel zitten van David Miller, de Engelsman. Van team Garmin. We zien daar ook nog de gele trui van Thor Hushoff bij zitten. Rochas zit erbij. Oh, we gaan gewoon een sprint krijgen zo meteen hoor. Want nu vlak de weg af en dan gaan we gewoon sprinten. En dan ben ik benieuwd of Tyler Farrar er nog bij zit. Uh, Farrar zit hij er gewoon nog bij. In ieder geval, uh, Hussoft is prima dat hij er nog bij zit. En ik kijk even wat verder naar achter, of ik ook Robert Geest in kan ontwaren. Ik zie hem zo niet boven die groep uitsteken. En dan krijgen we de sprint in de laatste kilometer. Het is een mannetje van Astana die daar. De sprint gaat aantrekken. En ook zo waren nog een renner van de Rabobank die daar nog bij zit. Maar ja, demarage daar hoor. Is het maar Tjallingi die daar probeert te demareren. Ik geloof het wel hoor. Het is Tjallingi die probeert te demareren in de slotkilometer hier van deze aankoop. Nee, het is Mollema. Bouken Mollema. Mollema die geprobeerd gewoon naar de overwinning te gaan. Ja, dit zou een hele mooie etappe kunnen zijn. Maar hij krijgt een peloton in het wiel. En ik ben bang dat hij het niet gaat redden hoor. Ik ben bang dat hij het niet gaat redden, Bouken. Mollema. Maar hij schudt even met het hoofd ziet dan Geraint Thomas eroverheen komen. Geraint Thomas en die wordt dan weer afgelost door een van de andere mannen. Slecht te zien omdat het allemaal wat onduidelijk is geworden hier door de regen. En dan krijgen we een man van Team Sky die daar aan de leiding gaat. Wat een sprint is dit, wie gaat hier winnen? Jawel hoor, het is de man van Team Sky die wint. En dan kijken we wie het is, het is boasson Hagen. Edvald boasson Hagen die hier de overwinning pakt. We hadden hem eerder verwacht in deze Tour de France, maar dan is is het toch Boas Sonhagen. De Noor die uiteindelijk de overwinning pakt. In ieder geval Torusoft geklopt. Philippe Gilbert geklopt. Die zien we er allemaal pal achter zitten. Mooie overwinning hoor van die Boas Sonhagen. Hier bovenop de finish in Liceu. Mooie poging was het van Bouke Mollema. Maar helaas, hij kwam net tekort tegen de sprintkracht van Boas Sonhagen. En dan is het kijken of iedereen zo'n beetje binnen gaat komen. Ik wacht nog even op de volgende groep die daar aankomt. Even kijken wie daar dan in zit. Daar zit inderdaad Maarten Cialinghi, die ik uh, Abuis uh, aanzag uh, inderdaad uh, voor uh, de man die ontsnapt was. Maarten Cialinghi komt nu over de finish op achterstand. Geesink is volgens mij al binnen. Dat zou mooi nieuws zijn. Dan komt hij in ieder geval met weinig achterstand uh, binnen. Maar het is Edvald Boas Hagen die hier de etappe wint met aankomst in Lyceux. En straks gaan we natuurlijk uitgebreid na kaarten over deze etappe, etappe overwinning van Boazon Haken. Maar eerst gaan wij nu om 9 minuten over 5 naar Ster en het uitgestelde nieuws van 5 uur. BNP Paribas Investment Partners is in Nederland marktleider in beleggingsfondsen. En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 Dan zet je stappen. NCOE, de grootste opleider van werk op Nederland, weet geen ander de theorie aan de praktijk te koppelen. Hoe hoog leg jij de lat? Verkoos het lat? WorldTicketCenter.nl verkozen tot beste vliegticketsuit van Nederland. WorldTicketCenter.nl. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Liselotte Thomasen. Eén doden en gewonden bij ongeluk in stadion FC Twente. Vakbond de Unie is tegen pensioenakkoord en Belgische formatie zit weer muurvast. Bij het ongeluk in het FC Twente stadion is één doden gevallen. Inmiddels is het aantal gewonden naar boven bijgesteld. Aanvankelijk werden 13 gewonden gemeld. Nu is duidelijk dat het er 15 zijn. Twee van hen zijn er volgens de politie slecht aan toe. Rond twaalf uur vanmiddag stortte het dak van een van de tribunes in. Het stadion, de Gronse Vesten, wordt momenteel verbouwd. Over de oorzaak van het ongeluk kon de burgemeester eerder vanmiddag nog niet zeggen. Verslaggever Matthijs Rotrop staat bij het stadion in Enschede. Matthijs, heb jij nog laatste nieuws? Nee, dat is er nog niet, omdat de instanties hier nog bezig zijn met het onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. En zij hopen op een persconferentie later vanavond meer te kunnen vertellen. Het dak dat dus bijna klaar was, ze waren in de afrondende fase, viel voorover in het stadion. En dan gaat het om het dak van het, de kant, de korte kant van het stadion, wat dus naar beneden is gevallen. En daaronder waren bouwvakkers nog aan het werk. Op een persconferentie eerder vanmiddag kregen we als eerste van de burgemeester te horen um, wat er nou precies ongeveer gebeurd was. Want dat was nog aan het begin van de middag. We hadden hier liever niet gezeten met elkaar vanmiddag. De situatie is zo dat een groot deel van het dak is ingestort en dat daardoor een flink aantal mensen is bekneld en daardoor is er ook, voor zover nu bekend, één dodelijk slachtoffer te betreuren. Ons medeleven zullen betuigen aan de familie. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. En wat de burgemeester toen heeft gedaan is het formeren van twee rampenteams... Het eerste natuurlijk bij het stadion en dan gaat het om de hulpverleningsdiensten, de brandweer en ook uh, het rampenidentificatieteam die hier kwam helpen bij de zoektocht naar uh, de, de bouwvakkers en een rampenteam op het gemeentehuis waar de hulpdiensten overlegden met bijvoorbeeld uh, uh, de politie over de inzet van hulpverleners, over de opvang van de mensen die het hebben gezien of direct betrokkenen van de slachtoffers en dan gaat het ook over de mensen die zijn geëvacueerd uit het stadion want behalve een voetbalclub zit er ook een groot aantal kantoren en een opleiding, de, de Johan Cruijff school zit daar ook. En die mensen die daar het stadion uit moesten, daar sprak ik ook een van hen. En die heeft het, het ongeluk ook horen gebeuren. Um, ja, een extreme, extreme knal. Het was net of er een aardbeving was. De, de ramen begonnen te trillen. En uh, net of er een grote, grote stormopkomst was. harde wind. En um, ja, het was extreem. extreem gevoel, ja, ja, ja. En toen keken u uit het raam? Ja, uit de raam kijken, dan kijk ik hier op de parkeerplaats. Uh, maar goed, ik keek wel uit mijn kantoor naar beneden en ik zag dus mensen paniekerig rondlopen. En uh, ambulance waren binnen, 10 minuten waren er hier. En ja, dan ga je zelf ook wel even buiten kijken. En dan keek ik hier om het hoekje, kan ik het stadion in kijken en ja, dan, dan zie ziet het hele dak uh, plat liggen. En dat is de trauma-helikopter die, uh, die u nog hoort, die in het stadion was geland. En uh, die daar urenlang heeft gestaan om de mensen te helpen die gewond onder de de, de stukken vandaan konden worden gehaald. Matthijs Holtrop in NSGW. Dank je wel. De weerstand tegen het pensioenakkoord neemt toe. Vakbond de Unie van de MHP stemt tegen. De achterband van de Unie vindt dat het akkoord op alle fronten onvoldoende is. Volgens de leden moeten de vakbondsleiders terug naar de onderhandelingstafel om een beter akkoord te bereiken. Eerder hadden al twee grote FNV-bonden laten weten weinig tot niets te zien in het pensioenakkoord. De algemene kritiek is dat er te veel risico's op het bord van de werknemers komen te liggen. De impasse rond de Belgische kabinetsformatie duurt nog altijd voort. De N-VA van Bart Wever vindt de nieuwe nota van formateur Di Rupo onaanvaardbaar. De conservatieve Vlaamse nationalisten hebben op alle fronten bezwaren... tegen de voorstellen van Di Rupo... waaronder de voorgestelde situatie in de Belgische hoofdstad. De voorstellen in zaken Brussel zijn vanuit Vlaams oogpunt echt desastreus. De wettelijke tweetaligheid van de hoofdstad wordt zo goed als geschrapt. En de politieke garanties voor de Vlamingen in het gewestbestuur worden van onderuit uitgehold. De Belgen zitten inmiddels al 389 dagen zonder regering het gerechtshof in Den Haag heeft de Rwandese asielzoeker Joseph M. tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Volgens het hof heeft Joseph M. tijdens de genocide in Rwanda in 1994 honderden mensen vermoord. De slachtoffers waren gevlucht naar een ziekenhuis. Het gebeurt niet vaak dat een buitenlandse oorlogsmisdadiger volgens Nederlands recht wordt veroordeeld. Volgens het hof is de uitspraak een belangrijk signaal voor oorlogsmisdadigers die denken in Nederland vrij uit te kunnen gaan. Een leidinggevende van Zorginterim in Horen heeft zeker 50.000 euro in eigen zak gestoken. Het geld was bedoeld voor de patiënten, zegt de zorginstelling. Dat is een potje met geld dat er is voor, voor klanten. En is hij in staat geweest om geld vanuit dat potje naar zijn eigen rekening ja, over te maken. Er zijn een aantal maatregelen genomen. De medewerker is ontslagen... En daarnaast is er aangifte gedaan bij de politie. Het zorgkantoor Noord-Holland-Noord kijkt nog eens naar de dossiers... van mensen die voor zorg bij de instantie hebben aangeklopt. Het gaat onder meer om activiteitenbegeleiding en logeeropvang. De zesde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Noor Edwald Boasson Hagen. Hij was de snelste in een massasprint. De Australier Goss werd tweede, de Noor Huushoft derde. Huushoft blijft ook leider in het algemeen klassement. Voor zover bekend kwamen alle belangrijke klassementsrenders ongeschonden over de finish. Het weer. Vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuidwesten buien... over vooral de westelijke helft van het land. Ook morgen wisselvallig en buien. Het wordt maximaal 22 graden. In de loop van het weekend neemt de buienkans geleidelijk af... en de middeltemperatuur ligt dan rond 21 graden. AMB-verkeersinformatie met 33 files. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Amsterdam. Zo staat op de A1 Amsterdam tussen de afrit Gooi-Meer... en het knooppunt Diemen 9 kilometer... Eerder vanmiddag heeft daar een vrachtwagen in brand gestaan. Drie rijstroken zijn er dicht. En door het vuur is het asfalt beschadigd en moet voor uh, een groot gedeelte opnieuw worden geasfalteerd daar. Verkeer richting Amsterdam kan bij knooppunt Eemnes het beste de A27 kiezen en dan omrijden via Utrecht. A1 Amsterdam-Amersfoort, de andere kant op tussen Watergaasmeer en Muiden staat 6 kilometer. Dit keer is de spitsstrook richting Amsterdam open in de middag. Uh, vanwege die lange file die ik zojuist noemde. A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer. En de A58, Tilburg-Breda, tussen Hilvarenbeek en Beek en Geelze 2. De rechterreist ook is dicht. En door de lange file op de A1 naar Amsterdam zijn er veel mensen aan het omrijden via de N236 richting Amsterdam. Um, tussen Nederhorst en Berg en Weesp staat daarom 5 kilometer file. Deze is een geek aan pimpas. Alles betalen jullie er Bon, Maar in Vive la France kan jullie ineens betalen met de geld Waarom? Oberal waar u hier het logo van Maestro ziet, is gratis betalen met de pimpas als Net als aan de maison, Dus ook de baguette, de fromage en wat in mijn supermarkt. C'est très bien, hoor. Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. Gokjewagen kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 Heeft u al bedacht hoe u dit gaat oplossen? Mercer helpt graag. We analyseren uw hele organisatie om uw personeelsbestand af te kunnen stemmen op de bedrijfsstrategie. Zo blijft uw bedrijf gezond en slagvaardig. Ga naar arbeidkanduurzaam.nl voor de aanpak van Mercer. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Echt van tech het is uh, tien voor half zes, u bent weer terug bij Radiotour. We hadden het nieuws van vijf uur even uitgesteld. En dat snapt u allemaal, want dat ging natuurlijk om de finish live mee te kunnen nemen. Boazon Haken wonde etappe. We gaan weer terug uh, naar de finish daar in uh, Licheeu, Gio Lippens. Want uh, we hopen het, we denken het, maar we willen het even zeker van je weten natuurlijk. Hè. De man die zo gehavend op de fiets ging vandaag, die we wat zagen puffen en steunen. Uh, Robert Geesink, waar heel Nederland uh, van wil weten, zat hij gewoon in die eerste groep. Hij zat gewoon in die eerste groep krap aan, hoor. Want uh, reed bijna achteraan in die eerste groep. Maar hij finishte als 53e in het uh, peloton, uh, dus geen achterstand opgelopen op uh, de andere klassementsmannen. Er komt nu een groepje binnen met onder andere de Franse nationale kampioen Sylvain Chavanel. En die komen binnen op 12 minuten en 22 seconden, maar liefst. Nou, dat is een uh, beste achterstand, hoor, voor die heren. Die hebben allemaal uh, erg veel last gehad, uh, ongetwijfeld van het weer, maar ook waarschijnlijk van de val. Partijen gisteren, en even kijken wie ik daar onder mij langs zie komen. Ik dacht Gert Steegmans inderdaad. Ja, Gert Steegmans zat daar ook bij. Ik zocht eigenlijk even naar Tom Bonen, maar die moet dan binnen zijn. Iedereen dus verder binnengekomen. We gaan nog even naar het klassement van de dag. Boas van Hagen als eerste met Jougos. We noemden hem al. Dat was de troef die uitgespeeld werd door de ploeg van Cavendish. Hij finisht als tweede, derde Torhuishoff in zijn gele trui. Logisch natuurlijk dat hij ook die gele trui behoudt. Daar verandert niet zoveel aan. Vierde Romain Fayu van Vakant Solijt doet ook weer goede zaken. Vijfde Rogas, zesde Vichot. zevende Gilbert... Uh, dan achtste, 9 negende, Marcato van Vakantseleij. En op de tiende plek, Jeanson. de man van La Française des Jeux. Kijk ik nog even naar de Nederlanders, de eerste Nederlander. Die is Rob Ruig, uh, gisteren trouwens ook al. Die rijdt uh, ook wel uh, prima, lekker attent mee daarvoor in. En daar kunnen we misschien ook nog wel wat van verwachten van die Limburger. Op de 39 e plek, Bauke Mollema, de man die het nog even probeerde in de laatste kilometer. En dan 53 e dus, uh, Robert Geesing. Terwijl nu uh, Boasson Hagen de winnaar op het podium. Hij staat 24 jaar oud. Hij won vorig jaar nog een Giro-ritje. Brak dit jaar zijn ribben in de Scheldeprijs. En verknalde daarmee het hele voorseizoen. Maar nu is hij er weer. Hij werd nationaal kampioen tijdrijden. En hij won nog een etappe in de Bayern-rundvaart. Dat is dus alles over de klassementen. We hebben nog neven klassementen. Straks krijgen we Johnny Hogeland op het podium. Altijd leuk om te zien. Hij pakt de bolletjes trui. De groene trui blijft om de schouders van Philippe Gilbert. En de witte trui om de schouders van Geraint Thomas. Daar verandert dus allemaal niet zoveel. Aan. Alleen leuk dus dat we die Nederlander op het podium krijgen als drager van de bolletjes-trui. De rabo ja, ze overleefden dus deze rit. En dat was natuurlijk vooral heel belangrijk voor uh, uh, Robert Geesink, de mensman. Want daar gingen toch wel wat zorgen naar uit aan de vooravond van deze etappe. Steven De praat na met een van de ploegleiders, met Adrie van Houwelingen. Het was een dag uh, van overleven voor Robert Geesink. Hoe is dat uh, gelukt vandaag? Nou, ik denk dat het uh, redelijk goed is uitgepakt... Uh... Hij komt in, uh, gewoon in de groep binnen. En uh, dat geldt voor Juan, maar ook niet dat hij in die groep binnenkomt. Maar het belangrijkste voor hem was uh, vooral uh, de etappe te kunnen beëindigen. En dat is goed gelukt. Ja, want daarover, over Juan Macarata gesproken, ja, daar zei je vooraf, sprak jij niet echt positieve vooruitzichten over uit? Nee, de zorgen omtrent hem waren het grootst. Ja. Maar het feit dat hij vandaag uit, betekent, betekent dat ook automatisch dat, het, dat hij er dan... Doorheen wat betreft morgen? Nee, ik zal eerst moeten vragen aan hem hoe hij de dag van vandaag heeft ervaren. Hoeveel pijn heeft hij geleden? Heeft? Heel veel, dat heeft hij al wel laten horen. En dan is het weer afwachten tot morgen en kijken of er een verbetering in de situatie zit. Wat Geesink betreft, hoe was voor hem de dag? We zagen een paar keer van materiaal wisselen. Ja, hij heeft een keer van fiets moeten wisselen. We hebben met ploeg een paar lekke banden gehad, maar ja goed... Met dit soort uh, weersomstandigheden gebeurt dat een rit van, van 226 kilometer. Dus niets voor onze rustens. Hoe was hij mentaal? Ja, mentaal is hij is gewoon ijzersterk. En uh, daar, uh, daar maak ik me geen zorgen over. Maar hij moet dan wel weer een paar keer nou ja, flink in, uh, uit het zadel komen om weer even bij het peloton te komen. Ja, oké, okay, maar daar heeft hij zijn ploeggenoten voor. En die wachten op hem en die brengen hem terug. Dus uh, dat is geen probleem. Uh, Garata heeft uh, flinke pijnen. Uh, Tendam heeft pijntjes, om het maar even zo te kwalificeren. Uh, het gaat allemaal wel uh, met moeite. Hè? Ja, maar ik denk dat het uh, voor heel veel uh, toerrenners geldt. Bij ons zijn er vanochtend zes met uh, verband om uh, armen of benen vertrokken. In ieder geval zes van de negen. Dus dat geeft de Laan... Uh... Hoeveel er gevallen is. En vandaag is gelukkig uh, allemaal meegevallen. Hoe cruciaal was deze dag voor Gezing? Nou, nee, ik zou dit niet uh, cruciaal willen noemen. We hadden wel uh, verwacht dat hij dit zou overleven. Cruciaal worden pas de bergetappes. Cruciaal worden pas de bergetappers. Uit Vierhouten, we gaan een paar dingen uiteraard uh, nabespreken. Laten we toch even gewoon met de top drie beginnen. Als we zeggen Hagen, Kos en Huzoft. Uh, uh, dan... Kunnen we zeggen, een soort krachtsprint, dus toch? Als dit soort mensen bovenaan komen. Ja, zeker. Uh, de eerste groep, 62 man groot. Op een peloton van uh, 100, inmiddels nou, 195 denk ja. ik. Weer een Zie uitvallen je, nee, erbij. Ja, Sleutelbeen. Die, die orde. Ja, dan, uh, dan blijven de sterkere overen toch na zo'n lange rit. 226 kilometer. In de regen nog weer eventjes aan het eind. En op en neer in zo'n lastige finale. Dan, dan, dan is het alleen nog maar voor de sterkere sprinters. En, die zijn al redelijk mooi aan bod kunnen komen de eerste week. Huushoft, we noemen hem nog maar eens. Natuurlijk gaat hij straks die trui afstaan als we de echte berg ingaan. Maar het is toch wel een prachtige renner eigenlijk, dat je dit ziet. Ja, het is gewoon een strijder. Hè? Ja. Hij gebruikt al zijn ervaring en, en, en al zijn krachten, ook vandaag weer... om op het juiste plekje te zitten. Hij laat zich goed meeglijden. De sprint wordt goed aangetrokken door de andere ploegen... En hij zit op de juiste plek. En hij weet dat hij niet meer kan winnen. Maar hij weet wel dat hij zichzelf moet plaatsen bij de eerste drie. En op die manier toch weer die puntjes sprokkelt voor die groene trui. Want dat zit stiekem toch wel in zijn achterhoofd. Heel veel etappes zijn vooraf de Philippe Gilbert-etappes genoemd. De man die eigenlijk onklopbaar zou zijn. Dat leek hij ook in eerste instantie. Um, hij gaat natuurlijk goed mee, maar er zijn er veel die goed meegaan. Uh, je zei het volgens mij al eerder van de week... dit zijn de sterksten ter wereld. Het is toch anders dan in andere koersen. Ja, het is andere koeken. En, en vooropgesteld dat uh, Gilbert natuurlijk op dit moment de, de beste eendagscoureur is... Hè? En, uh, daar, daar leidt gewoon geen twijfel. Ja. Maakt niet uit wat voor parcours. Hij staat daar. En aan de andere kant kun je ook zien dat in de Tour... waar het om meerdere dagen gaat... iedere dag weer herstellen van de dag daarvoor. Diepe inspanningen, tot aan het gaatje kunnen gaan... en daar weer van herstellen. Ja, da daar is hij toch ietsje minder in. En daar merk je nu ook... Uh, we hebben het over minder, maar we het gisteren ja. gewoon tweede. En hij wordt op de echte muur de Bretagne wordt hij door de, de, de, de allergrote mannen... die er gewoon op het podium ja. van, van de grote ronde staan... wordt hij eraf gereden in die zin... Die, die, dat eindigt hij op plek 5, Maar niet meer voor die overwinning. Dus daar zit nu zeker, dat is net een kleine detail, dat is de Tour de France. Twee andere Nederlanders, even nog, heel even, Geesink uh, is gewoon goed verlopen. Als je Adrie van Houwelingen net ook hoort, dan denken ze uh, in die zin, uh, ze, ja, of spelen ze dat? Zou hij toch meer last hebben misschien dan ze willen? Of denk je, nee, dat zit echt wel relatief goed? Ja, het gaf wel aan dat hij gewoon erg veel pijn had vandaag. En dat, is, uh, dat lijkt me ook duidelijk. Ik bedoel, uh, zo hard falen als, als je gisteren gedaan hebt... Dan is het alleen maar knap dat hij gewoon nu weer in die finale er toch aanhangt. En, en, ik, ik, en hij moet ik, wel. Er ja. is geen weg terug. Je gaat voor het kopmanschap en je gaat voor de Tour de France. Dus dan moet je eraan hangen. Maar uh, ja, het heeft hem, uh, heeft hem energie gekost. Het heeft hem energie gekost. Maar hij zit er wel bij. En over die bergtrui gaan we straks lekker over praten. Ik zou net zeggen, in drie schaatsen. Wij zaten hier even gezellig te kletsen over de Nooren. Dwars door Jimmy Cliffay met Wonderful World, Beautiful People. We hadden het even over Boaz van Haar en en Huushoft. Twee Nooren die fietsen en zoveel halen. We gaan weer even terug naar de finish, Gio Lippens. Want uh, we hebben een truienfestival gehad. Stond een Nederlander bij, je? Ja, er stond een Nederlander bij. Er had trouwens nog een Nederlander bij... ...moeten staan, kunnen staan. Als lieve Westra nou even zo slim was geweest... ...om met die Adriano Mallory mee te springen... ...op het einde in die laatste... Ja, vermetele poging om het peloton voor te blijven... ...dan had hij mogelijk... ...de prijs voor de strijdlustigste renner eh, gekregen. En had hij morgen met een rood rugnummer mogen rijden. Maar eh, die eh, jury heeft besloten... ...om inderdaad Malori die prijs toe te kennen... ...en van Remo Kerkhoffs, dat Nederlandse jurylid... ...dat daarin zit. Tussen al die Fransen, acht Fransen, één buitenlander... Remo Kerkhoffs maakte duidelijk... dat hij hij in ieder geval op lieve westra had gestemd. Dus uh, wat dat betreft is dat nog een schrale troost uh, voor de Nederlander die daarbij zat. Maar natuurlijk veel belangrijker, wel een Nederlander op het podium om de bolletjesstrui in ontvangst te nemen, Johnny Hogeland. En uh, nou ja, stralend van trots natuurlijk. Uh, morgen mag hij dan die witte helm met die rode bolletjes op zijn, uh, op zijn hersen zetten. En dan uh, valt hij in ieder geval nog eens even extra op. En sterker nog, hij zal morgen die bolletjesstrui ook met gemak kunnen verdedigen, want uh, hij heeft er niks voor te doen, want er is morgen niet Eén hindernis opgenomen in het parcours. We gaan uh, dan uh, heel uh, lekker rustig in de richting van Châteauroux. Vanaf Le Mans gaat dat gebeuren. En die etappe is echt zo plat als een dubbeltje. Kan wel een hele saaie etappe worden, maar ja, aan de andere kant, niets is saai in deze Tour de France. Toch een succes weer voor die Vakant Soleil formatie. Ze zitten natuurlijk iedere dag alle in een kopgroep en nu dan ook daadwerkelijk iets tastbaars. Een trui, de bolletjes trui. Dus praat Steven Dalenboud met ploegleider Michel Cornelissen. Je hebt een aardig ploegentactiekje uitgespeeld hier. Ja, viel het op. Hij <laughs> nee, was heel mooi en het was geweldig ja, hoe het ging. Het was even onzekerheid bij de eerste sprint. Want we hadden niet goed doorgekregen wie dat tweede geworden was. En ja, toen was het, dus nog, het kon nog alle kanten op op de laatste klim En Toen hebben we maar gekozen voor heel vroeg aan te vallen. Omdat de roer ook een hele sterke indruk gaf. En dat bleek ook wel, want ze hebben heel lang moeten rijden voor 20, 25 seconden. Maar uh, ja, hebben geweldig gereden en uh, ja, Johnny natuurlijk ook geweldig. En het is toch wel een leuk succes uh, als Johnny Hoogland vroeger droomde van de berg. Bolletjes truiende toer toeren en ja, nou heb je hem aan. En het is voor twee dagen, dus uh, dat is mooi. Want zo was het vanochtend bij de start. De bedoeling was, vandaag gaan we hem pakken. Ja, Johnny had deze dag natuurlijk al een paar dagen aangestipt. Waar uh, het toch een paar keer bergprijs uh, te pakken was. Maar ja, je moet dan toch nog wel mee zitten. En, uh, ze hebben verschrikkelijk lang moeten rijden voor uh, één minuut te kunnen krijgen. En uh, ja, vanaf toen uh, ging het de goede kant op. Hadden jullie toen ook al gezegd... Ja, zorg dat er nog iemand bij zit, bijvoorbeeld Liewe Westra... om misschien later dit plannetje uit te kunnen spelen? Ja, het is altijd beter natuurlijk, maar het is allemaal niet zo simpel. En, uh, ja, het was natuurlijk geweldig dat Liewe eerst weg was... en dat Johnny naar naartoe gereden is. En toen heeft uh, ook niet uh, zijn aanval doorgezet met z'n drieën. Die, is, die heb gewacht op Johnny. En, uh, ja, het was gewoon geweldig. Word je er blij van? Ja, ik word er heel blij van. Het, is toch, het was heel spannend natuurlijk... Uh, en uh, ja, als het, daar toch lukt, het is toch een leuk succes voor onze ploeg en uh, onze eerste trui in een grote ronde. Dus uh, laten we hopen dat de volgende misschien een andere kleur heeft. Groen of geel. <laughs> ja, uitstekend. <laughs> uh, ja, jullie hebben je al uh, veel laten zien in deze, in deze eerste week. Uh, maar nu neem ik aan dat die Boddekes trui ook verdedigd gaat worden. Ja, Johnny Kennen, die gaat natuurlijk uh, zo goed bergen op dat hij gaat hem uh, goed verdedigen natuurlijk. Uh, hij zal hem niet zonder slag of stoot zomaar afstaan. En het gaat wel een doel op zich ook worden natuurlijk. Ook wel mooi, hè? Een bolletje stuim met het zweet van Evans er nog in, in jullie ploeg. Ja, absoluut zeker. Het is in een grote ronde. Hij mag op het podium staan, wel het volk. en uh, Dat wat je zegt, hij pakt hem af van Evans, is toch een leuk succes. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo-renner Robert Geesink vroeger voor één doel.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 REO 1. Het NOS Show now. In het stadion van FC Twente wordt met honden en infraroodcamera's... nog altijd onder het puin gezocht naar slachtoffers. Rond het middaguur stortte het dak aan de korte kant van het stadion in. Er is één dode, 15 mensen zijn gewond geraakt. Er waren op dat moment zo'n 70 bouwvakkers aan het werk. Ze zijn opgevangen in een bioscoop in de buurt. Het stadion, de grosvesten, wordt momenteel verbouwd. De tweede ring van de tribune wordt uitgebreid. En over een uur is er in het stadhuis van Enschede weer een persconferentie. Vakbond de Unie van de MHP is tegen het pensioenakkoord. Volgens de leden is het akkoord op alle fronten onvoldoende... en moeten de vakbondsleiders terug naar de onderhandelingstafel. Eerder rijden al twee FNV-bonden weinig te zien in het akkoord. En het gerechtshof in Den Haag heeft de Rwandese asielzoeker Jozef M. tot levenslang veroordeeld. Volgens het hof heeft Jozef M. tijdens de genocide in Rwanda in 1994 honderden mensen vermoord. Volgens het hof is de uitspraak een belangrijk signaal voor oorlogsmisdadigers... die denken in Nederland vrij uit te kunnen gaan. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Harry Krol. Het is droog, op veel plaatsen schijnt de zon. Uh, maar dat gaat geleidelijk aan veranderen. Niet alleen omdat de zon ondergaat, maar ook omdat er weer buien in aantocht zijn. Ik denk in de loop van de avond en vannacht. Met name in de westelijke helft van het land zullen we een paar buien voorkomen. Morgen overdag ziet het er toch wat anders uit dan vandaag. Het is, de bewolking is veel wisselender, vaak donker ook. Er zijn een aantal regen- en onweersbuien. Er waait een straffe zuidwestenwind, windkracht 5 aan zee. Maar het wordt 19 tot 23 graden, dus zeker niet koud. Zaterdag en zondag zijn ook. Beetje wisselvallige dagen af en toe bui. Dat kan meevallen, dat zou ook iets tegen kunnen vallen. Met een matige zuidwestelijke wind wordt het ook dan boven de, 22, boven de 20 graden. En maandag, dinsdag en woensdag ziet het helemaal aardig uit. Want het is niet alleen boven de 20 graden, maar het is bovendien ook droog. ANWB verkeersinformatie. Er staan uh, 37 files in heel Nederland. De meeste vertraging heb je in de regio Amsterdam. Zo staat op de A1 naar Amsterdam 9 kilometer tussen de afrit Gooimeer en het knooppunt Diemen. Ze zijn er bezig met opruimwerk. Drie rijstroken zijn er dicht. Eerder vanmiddag heeft daar een vrachtwagen in brand gestaan. En het vuur heeft zelfs het asfalt beschadigd. Dus er moet ook nog gedeeltelijk opnieuw worden geasfalteerd daar. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden door bij knooppunt Emnes de A27 langs Utrecht te kiezen. A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, tussen Watergraafsmeer en Muiden 6 kilometer. Dit keer is de wisselstrook niet vanuit Amsterdam open, maar door die lange file bij Diemen naar Amsterdam. En daardoor is de file vanuit Amsterdam ook wat langer. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 7 kilometer. En A20 naar Gouda tussen knooppunt plein en Moordrecht ook 7 A58, Eindhoven-Breda, tussen Moergestel en Geelze, 10 door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En de N236 vanuit Bussum naar Amsterdam, die wordt gebruikt door omrijders vanwege die lange file op de A1. Daarom staat het tussen Berg en Weesp, 5 kilometer.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 Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op remea.nl/zomeractie. Het is bijna tien, over half zes u bent weer terug bij Radio Tour En uh, wij gaan nog eens één een keer schakelen met de finish. Geolippus daarin uh, in Ligeu. Uh, uh, ben je de enige nog? Eigenlijk niet dus er nog, een druk, nog wel je welste. Ja, ik ben je Ja, ze zijn alles aan het afbreken op dit moment. Uh, de tribune staat er nog, het uh, publiek is daar weg. Uh, de huldigingen zijn achter de rug, dus het is uh, heerlijk rustig. Eigenlijk zijn dit ook wel hele mooie momentjes, hoor. ja. En uh, we hebben nou een prachtige etappe uh, gezien, uiteindelijk toch wel weer. En Aart zei het al, 62 renners die slechts overbleven. Ja, en uh, daarbij, en dat moet ik dan toch wel zeggen, toch Robert Geesink... die dan als 53ste over de finish komt en uh, de schade gewoon... Uh... Ja, op nul houdt. En dat is toch wel meer dan we hadden verwacht uh, voor deze etappe. En ook wel meer dan we hadden verwacht op een gegeven moment halverwege de etappe... toen het peloton op het lint ging. En toen je toch zag dat uh, met name Geesink... je ziet het aan dat hoofd, hoewel hij er altijd wel een beetje uitziet... alsof een, een, hij uh, ja, het, het, het, het kruis op zijn rug heeft en, uh, en uh, Golgotha op moet lopen. Maar uh, in ieder geval, uh, hij ziet er wel altijd uit dat hij dan echt pijn leidt. Maar nu was het volgens mij toch wel heel erg even met hem. En dus een mooie dag voor de Rabo's die vanavond in het hotel zitten. Maar ook een plezierig etentje wordt het denk ik bij die andere Nederlandse ploegen. Uh, van die kan ook uh, met heel veel plezier gaan, uh, gaan eten. En uh, die hebben natuurlijk die bolletjes trui binnengehaald... met Johnny Hogeland. Ze zaten er gewoon weer bij, zoals ze dat bijna iedere dag doen. Hè. We hebben één keer een andere Nederlander in de kopgroep gehad. Nikki Terpstra van de Quickstep-ploeg. We hebben één keer geen Nederlander in de kopgroep gehad. Nou, dat was gisteren dan. Maar uh, voor de rest altijd een mannetje van uh, Van erbij. En dat is toch wel heel erg fijn, hoor. Want ik moet eerlijk zeggen, dat maakt het werk voor ons een stuk leuker natuurlijk. Uh, je praat toch uh, over Nederlanders in die kopgroep. En zeker als ze dan ook nog eens een keer heel slim met z'n tweeën afmaken... in die strijd om de bolletjes -trui. Wat eerlijk gezegd, ik vond het de meesterzet van Van Soleil... om uiteindelijk Lieve westra vooruit te sturen met die Mallory... zodat alle punten gewoon weg waren bij die laatste klim. Dat klimtje van de vierde categorie waar gewoon één punt nog te halen was voor de winnaar. En dat betekende dat, John, dat Johnny Hogeland er niet eens om hoefde te sprinten met die Anthony Roux. En dat hij gewoon heel simpelweg wist dat hij zonder er nog voor te werken... die bolletjes om de schouders kreeg. Dus dat hebben ze prima gedaan. Bij Vacan Altijd mooi natuurlijk om ook te gaan luisteren dan naar de renners die in die ontsnapping zaten, want we hebben ze nog niet gehoord. We krijgen nu lieve Westra. Ja, uh, mooi plan opgezet en ook uh, zeker uitgevoerd, zou ik zeggen. Ja, dan merk er weinig aan. Dus uh, ik, uh, ik denk dat dit hoogst haalbaarder wa was. Want uh, ja, ik was gewoon niet goed meer. Dus uh, ja, het is mooi show. Nou, op welk moment uh, hoorde jij uh, dat het tweede. Uh, uh, het tweede deel van dit plan tot uitvoer moest komen, dat jij kon gaan? Uh, ja, eigenlijk, uh, ja, wat zal het wezen, 15 kilometer voor het laatste klimmetje... of 20 of zo, toen zei Johnny van uh, je moet gewoon gaan, want uh, ja, dit schiet gewoon niet op. Wat anders raa je met vijf man naar het klimmetje toe en dan is, uh, ja, is alles nog mogelijk. Want die Rudi was toch wel, uh, toch wel sterk en het is een aparte apart, uh, knaap wat dat aangaat. Want uh, ik, ik ken hem nog van, uh, van de Vuelta twee jaar geleden. Dus uh, ja, dit was perfect gewoon. Ik zat gewoon achteraan en uh, ik zag die doeken drinken en uh, ik denk wegwezen nu. Dus, uh... En dan rij je met twee tijdrijders op kop? Ja, ja daarom. Maar, ja, ik kreeg ik, ik, ik, ik gewoon volle bak puur alleen en kom om die punten weg te halen. En, uh, ik, ja, bij mij was, was het gewoon niet goed. Ik had al een paar keer gezegd van ik, ik ben niet goed meer. En uh, ja, dan toch nog wegrijden en nog, nog, ja, dan hou je het nog vrij lang vol tot over het klimmetje. en uh, ja, Toen was het gewoon bij mij was het op. Mede dankzij jou, dus de bolletjes trui nu in de ploeg. Wat, wat voor gevoel levert deze dag op? Nou ja, goed gevoel. Uh, het is toch Tour de France? En uh, ja, je pakt toch weer een prijsje. Dus uh, dan doe je het toch goed, denk ik. Jeuwe nou, Westra was dat volgens de Franse speaker uh, Guillaume. Uh, langzamerhand, uh, jullie moeten ook een beetje gaan inpakken... als worden de draden eruit getrokken, denk ik. Hè? Oh, Daar zijn ze al mee bezig. Hoor. De trossen worden gekapt zodat we straks kunnen wegvaren hier. Uh, maar uh, het is wel grappig, hè? inderdaad. Die Franse speaker die dat gewoon niet fatsoenlijk uit zijn mond krijgt. Jeuwe Westra. Een uh, Spanjaard uh, die naast me zit. Uh, niet een van die hele harde schreeuwers, maar eentje die een eindje verderop zit. Die kwam uh, langs me en die wees eventjes op, dat, uh, op die startlijst. En uh, met zo'n vragend gezicht dus zich zegt... lieve. nou hij herhaalde het... Voor perfect, dus ik denk dat er één Spaans radiostation is... die uh, precies weet hoe ze die naam van lieve Westra moeten uitspreken. En uh, wie weet, hoor, ze gaan hem de komende dagen, de komende weken... gaan ze hem toch zeker vaker horen. En wij in Nederland ook. En We weten in ieder geval dat Johnny Ogerlande... nu de uh, bolletjesdrui om zijn schouder heeft. Met dank aan Liewe Westra. Gio, tot morgen. I've been feeling, I've been a feeling like you messed me around. I've been hurt, I've been hurtin', I've been a hurtin' but there's no way out. I've been hurtin' but there's no way out. I've been reelin', I've been reelin', I've been a reelin' since the day you left. Now I'm wanderin', I'm a wanderin'. I said, I'm wondering how you've no regret. I'm a wall. of Stone, hè? Jonathan Jeremy. Ja, staat u in een van die lange files van of naar Amsterdam. Blijf rustig, tot half zeven zijn wij gewoon bij u. Gaat eerst eens even hebben over Robert Gezing, want dat was toch wel spannend. Hoe zou het gaan? U hoorde het net ook van Gio. Geen valpartijen, vandaag wel een keer van fiets wisselen. Je zag hem wel wat puffen en wat pijn lijden, maar hij kwam wel gewoon in de eerste groep over de finish. En Vlado Veljanovski vroeg toen aan, hoe het hem eh, vroeg aan hem toen. Hoe ging het eigenlijk vandaag, Robert? Uh, ja, heel erg lastig natuurlijk. Uh, ja, wat ik al zei, ontzettend afgezien. Maar uh, weer een uh, dagje verder. <tie> Moet je verder met de pijn? Ja, daardoor uh, afgezien. <lacht> het lichaam wilde niet echt vandaag. Ik hoop dat het uh, beter wordt. Anders dan, uh, heb ik hier niet wilde zoeken. Dus, uh... Hoe lastig is het? En op wat voor manier probeer je dan toch te herstellen onderweg? Het is uitgerekend ook nog de langste etappe vandaag. Uh, dat gaat niet. Maar... Uh, uh, ja, je hoopt dat het een beetje meevalt, maar zo'n lade finale en zo'n lastige aankomst... Uh... Oeh, dat was even lastig. En, uh, nog wat materiaalpech, materiaalproblemen. <kliek> en uh, na het wisselen van fiets ging het wel beter, moet ik zeggen. Maar uh, het zal ook een beetje in het kopje zitten. Als het niet loopt, dan loopt het echt niet. En uh, ja, zeker een dag na zo'n klap, dan uh, is het heel erg moeilijk. Maar we hadden al gezegd, deze dagen doorkomen. En uh, in één daarvan uh, ben ik doorgekomen. Mogen we maar eens kijken. Ja, kun je nu al een beetje inschatten hoe je je morgen gaat voelen... Nee. Jij wel. <laughs> <laughs> Opgelucht dat je over de finish bent vandaag, hè? Ja, inderdaad. Ik ga even douchen, joh. Ik ga even douchen, zegt Robert Geesink, uh, Aard Vierhouten. Hij zegt het zelf, nog veel last, uh, niet opgeknapt, dat kan natuurlijk ook niet. Is de ervaring uh, toch dat het wel per dag normaal gesproken een beetje beter gaat... met zo'n uh, gezond lichaam wat nu weer in ieder geval een aantal uren kan gaan herstellen? Ja, de, de, de sporter, de, de mens persoonlijk in, in, in topvorm, in conditioneel topvorm... die uh, herstelt ongeveer duizend keer sneller uh, dan een normale mens... die uh, van 8 tot 5 naar zijn werk gaat. En dat is het allergrote voordeel natuurlijk... ten opzichte van het gevoel van de mensen thuis. De sporter die bezig is, die toch weer in de fietsbeweging zit vandaag... hij heeft vandaag een hele slechte dag gehad. En, en dat heeft te maken met al die stofjes waar we het gisteren ook hebben gehad... wat het lichaam uh, aangeeft van joh... Blijf op de bank zitten, ga je absoluut niks doen. Want dan ga je sneller herstellen. In dit geval moet je dat proberen om te zetten. Nou, dat, dat is in gang gezet en hij gaat zich vanaf morgen gewoon echt beter voelen. Maar is doel 1 dan in die zin nu die komende drie dagen... die zwaarder en zwaarder worden? Morgen gaat het allemaal nog wel, we gaan er straks uit over praten... maar het wordt dan per dag een beetje zwaarder. Want, want ja, gewone ritten zijn er bijna niet deze toer. Er zit altijd wel iets van bergje op bergje af in, hè? Ja, kijk, een Robert die, die normaal gesproken zo'n etappe als vandaag doet hem geen pijn. Dat moet hij makkelijk aankunnen en dan moet hij mee kunnen ook in die finale. Alleen dat heeft vandaag wel pijn gedaan en dat heeft te maken met zijn val. Dus dat is een beetje het probleem op dit moment in die zin dat zijn energievoorraad extra aangewend moet worden om nu wel bij de eerste ja. groep van 62 te horen. En normaal is dat een soort van, ik zeg het niet ja. fluitend, mee nee. fietsen, maar wel Automatism. makkelijk. Ja. Dan even over die andere man, Johnny Hoogland. Want gisteren ging het over de bergtrui. Toen vroeg ik even of het over dezelfde Johnny Hoogland... Hè. toen heb jij <lacht> uitgelegd. Nee, hey, die gaat morgen voor die bergtrui, dus dank daarvoor. Um, maar we hadden het er ook over, is Johnny Hoogland... en dat is natuurlijk heel ver vooruit kijken... maar zijn ploegleider zei het net ook, hè Cornelis, van, hij gaat die trui niet zomaar afstaan. Hij, hij heeft niet alleen het idee van een dagje berg. Hij, hij wil hem echt voorlopig houden, hè? Ja, ja, wie, wie, ja dat is zijn doel. Ik bedoel, hij is in de Tour de France. En wat kan Son Hoogland? Dat heeft hij in de al laten zien. Hij kan strijden. Hij kan in de bergtappes aanvallen. Hij is een renner die gewoon bergop mee kan doen. Niet met alle grote de aarde. Maar wel heel erg uh, fatsoenlijk meedoen. We hebben het gezien in het ja. jaar ook. Uh, hoe Hij ja, wordt gewoon in de Ronde van Lombardije, uh, Hoe hij daar strijdend uh, mee ging met de top. En, en ook, ook op het WK was hij geweldig. Dus... Hij heeft het in zich. En als hij het in zijn hoofd heeft zitten. En hij is conditioneel goed. Hij heeft rustig naar de toer kunnen werken. Hij heeft het Giro in zijn benen. Hij heeft daar niet het onderste uit de kam moeten geven. Maar het was wel afzien, zei hij. En het was ook de, de lastigste Giro van jaren. Yeah. Maar dat... Hij heeft daarna die tussentussen de Giro Tour heel, heel mooi kunnen opbouwen weer richting de Tour. En Hij staat er gewoon en dat is natuurlijk wel geweldig. Hij staat er gewoon, heeft hem dus te pakken. Johnny Hogerland, dus hebben we het over, rijdt vanaf morgen dus echt in die bolletjes. Wij kregen hem echt aan en vlak na die ceremonie protocolair sprak Han met hem. Ja Johnny, in je eerste Tour mag je naar het podium, hoe was dat? Ja, speciaal. Uh, mijn vader is vanochtend gekomen. Dus het is dan toch wel mooi dat uh, ik in mijn eerste toer... terwijl mijn vader er is gelijk de bolletjes terug mag aantrekken. Was dit een opgezet plan uh, vandaag? Nou ja, het, is, uh, het was een rit uh, die ik wel aangestipt had. Omdat ik wist dat er punten te verdienen waren. En morgen heen. Dus als je vandaag de trui pak, heb je hem zeker twee dagen. Alleen ja, het is nog niet zo, uh, zo makkelijk om mee te zitten. Want na gisteren wilde natuurlijk iedereen mee zitten omdat zo... Zo chaotisch was gisteren. En op een duur was uh, Leeuwen met de drie anderen weg. En uh, sprong uh, Roelands er naartoe en ik zat in het wiel van Roelands. En ja, toen zei jullie Rij maar door. En toen op een duur was Roelands zijn ene weg. En toen hebben we met z'n vijven vol doorgereden. En zonder Leeuwen had ik het niet gered. Want de eerste sprint won ik dan omdat ik eigenlijk uh, de rest verraste. Maar de tweede klopte Roemen gewoon op waarde. Want well, hij ging gewoon voor koppen van en kop hij kon er gewoon niet over. Dus ik zeg tegen Leeuwen, rij weg. Ik zeg, want ik ga hem anders niet pakken. En Leeuwen liet weg. En uh, ja, Leeuwen heeft uh, volgens mij honderd keer achteraan gesprongen. Maar ja, Leeuwen is natuurlijk net een motor. En ik ben Leeuwen toch wel heel dankbaar. Ja, je zei het net, zei je, hè, vlak over de streep, zeg je van... Nou, hij mag alles aan me vragen vanavond. Ik doe alles voor hem. Wat ga je allemaal voor hem doen? Ja, wat hij <laughs> maar wil. Het is mooi, hè? Want een bolletrui. ja. Het is ook wel een trui die bij jou past op de een of andere manier, hè? Nou ja, het is gewoon fantastisch om een keer op het podium te staan in de Tour. Het is gewoon, ze zeggen net dat het van Teun is gelezen dat er iemand de trui heeft gedragen. Dus ja, het is natuurlijk heel uniek en voor de ploeg is het heel goed. Karsten Kroon heeft hem ook wel eens gedragen, een, van de laatste, een paar jaar geleden. Je bent de derde ziel, Raas en die hadden hem ook al. Wat zijn jouw plannen verder met die trui? Morgen heb je hem sowieso. Ja, ik moet eerst morgen hiervan gaan stellen en uh, hopelijk dat er morgen... een uh, een relatief makkelijke etappe is. Normaal gesproken zijn we natuurlijk meer binnenland in. Dus is er wat minder wind en misschien wat minder nerveus. Dus ik gewoon een dag lekker in de wielen kan zitten. Morgen zonder al te veel stress. En dan zaterdag hoop ik dat ik goed ben. En dan eh, ja, het zou het mooi zijn als ik hem tot de rustdag kan houden. Maar al heb ik hem maar twee dagen dan is het al mooi. Je hebt in ieder geval op het podium gestaan in de eerste tour. Dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. Denk ook niet. Fine Young Cannibals met Johnny Come Home. We zijn er, althans wat dit uur betreft... want Radio Tour gaat altijd door tot half zeven natuurlijk... op de doordeweekse dagen. We gaan straks na het uitgebreide journaal van zes uur... een toeroverzicht voor u geven. Wat gebeurde er allemaal in die etappe vandaag? En daarna gaan we met Aard Vierenhouten nog even analyseren... en natuurlijk vooruitkijken naar de dag van morgen alweer. Maar eerst het uitgebreide journaal van zes uur. Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Where Art Over historische broederparen. Zondag, Vlad en Radio Dracula. En? Wij zullen nu wel eens even uitleggen hoe je beroemd kan worden in de showbusiness. De Gouden Jaren. Bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. Het valt enorm mee om, om een hit te schrijven. Deze week, Hoe maak ik een hit? door Herman Brood.